CDA, D66 en 50PLUS presenteren vandaag de lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. Dat gebeurt in Utrecht, Leeuwarden en Hilversum. De lijsttrekker van D66 voor de Europese verkiezingen is al bekend. Dat is Sophie in het veld. Ze kreeg van de leden 60% van de stemmen. 50PLUS kiest ook een partijvoorzitter.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 Vanwege de demontage van een bom uit de Tweede Wereldoorlog is de A4 tussen Leidsendam en Zoeterwoude-dorp in beide richtingen afgesloten tot 10 uur vanochtend, denkt Rijkswaterstaat. En verkeer voor Amsterdam zowel als Den Haag moet omrijden via de A44. Tot zover de verkeers...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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Jij voelt je volgens mij wel heel top. Geiferen ja, hey, in Zandvoort. Goedemorgen, dit is Toebak Leeft met Jolanden. You close your eyes yeah, yeah. Tumbling down in the city that we love Great clouds roll over the hills Bringing darkness for the But if you close your eyes Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes Does it doesn't You closed your eyes Oh, moet je hier eens bekomen kijken, joh. Wat ik vindt In een weiland vind ik gewoon iemand uh, bedolven onder de lava. Ja, daar gaat het om Pompey van de beste veel. En het is de, de hitsummer geweest wel weer een tijdje geleden. Het is het tweede gedeelte van het radioprogramma. Welkom erbij. Dit was trouwens uh, zijn Britse band. Die hebben in Nederland een uh, redelijk een grote hit gehad. En uh, ja, tweede gedeelte in het radio programma. Fijn dat je erbij bent. Potverdorie, hier ja. zitten die gasten van Toebak leeft en alweer. Ja, dit is echt ongelooflijk. Je nou, moet staan. Wat zeg je? Momenteel staan. Ja, ja, je bent van de staan. Hè? Ik, ik heb het even geprobeerd, maar nee hoor, ik moet gaan zitten. Maar het komt ook uh, een beetje last van mijn rug, hè. Ik word ook wat ouder. Ja. Daar uh, rechts van mij zit ook een wat oudere vrouw. Die moet ook zitten. Ja, natuurlijk. Ja, ook wel zitten. kun oh, ja. je proberen even fris en fruit op te klinken? Ah. Ja, natuurlijk. Heb ik ja. heb nee, ja, niks aan de hand. Nee, ja, nee ja, ik heb ik net een mandarijntje. Dus ik ben heel fris en fruit. Oh, heerlijk. En uh, ik heb ook mijn geheimen. Want het blijkt dus, hè. Nou, ja. Dat uh, nou. bijna één op de drie Nederlanders neemt een geheim mee het graf in. Misschien niet verrassend, nee? maar over een buitenechtelijke vrijpartij... zwijgen we het vaakst in de doden. Al dus be het bedrijf begrafenisverzekering.nl. Ik denk, hebben die dan nog eventjes uh, in die kist gevraagd... van nou, heb je nog wat te bekennen? Ja, hoe komen ze erachter? Ja, ja. maar ja, geheimen over relaties en seksualiteit wordt best bewaard. Maar ook problemen op school of werk houden we graag voor onszelf. En wanneer iemand komt te overlijden, is de kans groot... dat hij of zij echt nog wat te bekennen heeft. En het zijn dus, uh, ja, van alle geheimen valt bijna de helft... in de categorie relaties en seksualiteit. En de minste geheimen hebben we over onze verslavingen. Slechts 6,61 procent. Dus ja. dat valt mee. Ja. Maar we laten uh, geheim. Uh, oh, uh, problemen op het gebied van werk of financiën... Laten we ook liever ongemoeid. Dus ja, dus het vreemdgaande staat op nummer 1. En uh, ja, bij een anonieme enquête durven ze het toch eigenlijk ook niet eens te vertellen. Dus uh, ja, het wat is het wel gek dan. Hoe komen ze allemaal aan die, aan die cijfers dan allemaal? Ik over? heb het. helemaal geen geheimen. Nee? Ze hebben een anonieme nee, enquête nee. gehouden. Ja, oh, oké. Okay. Echt anoniem. Maar, okay. maar, maar dan... dan is het geen geheim. Meer. Nee, ik wil zeggen, dat heb je het telefonisch gedaan. <laughs> dan kunnen ze het wel vergeten. Ja, ah, maar Anoniem. Is, er is ook 2,5% van de mensen die hebben een geheim... en die durven dus hun seksuele voorkeur niet uit te spreken. En okay. deze onthullen hun gehaardheid liever niet... en blijven in de kast, ook al als men al in de kist ligt. En op een ja. drankverslaving blijft het ja, nog steeds leuk. een taboe te rusten. Want bijna 2% geeft aan verslaafd te zijn aan alcohol... maar dit niet te willen vertellen. En... Wat ook nogal geheim is, is de seksueel overdraagbare aandoeningen. De schaamte van zo'n zo zo SOA gaat in sommige gevallen dus boven de gezondheid van anderen. Oh, ja, nou, dat, dat, dat is eigenlijk ja. wel gemeen. Oh. Dit is uh, niet zo fijn. Uh. Nou ja, het is weer een hele goede ja, tip dus hebt... om veilig te vrijden. Uh, ja. Ja, laat je gewoon af en toe testen. Ik vind dat programma trouwens van de, van de Horst over verslaving wat weer een uh, nieuwe insteek. dan oh, Ik heb hem nog niet gezien. Nou, ja, van ik de ik Horst kijk op de dit moment helaas bijna in ja, nou, helaas het, niet maar... echte soap Echt zo op televisie dat echt wel mensen die. Jij uh... hebt wel een leuk leven. Ik heb een heel leuk leven, ja. Zonder geheimen. Zonder helemaal geheim. lekker. Echt helemaal geen geheim? Nou, ik heb wel... Ik heb nee, niet. Nee. Ja, heb jij geheim? Nou, geen geheim. Nee. Inmiddels niet meer. Nee. Uh, ik heb wel een leuk bericht voor, uh, voor landen. Want ja? ik heb hier een uh, manier om je eigen uh, wijnsoorten te brouwen. Ja. Oké. Okay. En uh, ook uh, <laughs> verschillende fruitwijnen. <laughs> ja. Ah. En aangezien ik weet dat jij wel van een wijntje houdt, volgens mij. Oh, okay. Ja, ja. Eentje af en toe. Eentje jij echt. wel bij, proberen op eigen risico. Dus <laughs> ja. Oh. Oké. Okay, ik, ik, ga, ik ga de... Uh, um, het is een namelijk een vrij uitgebreid verhaal, dus ik zal hem even op de Facebook posten zodat iedereen. Uh... Ja, precies. Niet het recept volgen lezen. Nee, want anders. dan... komen nee. wij straks nog. Uh, dus kijk toch even op onze Facebookpagina. Uh, dus gewoon, dus, de, de pagina heet gewoon Toebak Leeft. En uh, like ons, dat vinden ja, wij nou, leuk. En als uh, je googelt op Toebak Leeft, vind je hem ook gelijk. Ja. Oké, okay, geweldig. Ja, Hartstikke goed. Ja. Even een stevig plaatje mee wakker te worden. De Soul Sister Dance Revelations. Houd de lijn vast. Ik snuif hem op. Sisters Soul Sisters Dance Revelation. Soul hey, Sisters Dance Revelation. Dat klinkt me wel erg bekend, denk je, onze uh, 50 plussen Ja, Soul Sister. Ja, yeah, Soul Sister. Maar dat is lang geleden. Dat is in de jaren 80. En bij de muziek zit ook een clipje. Van die uh, jongens met van het geplakte haar. Nog zo'n zo klein uh, zonnebrilletje. Weet je, zo'n rond zonnebrilletje. Oh, leuk, van een beetje John lennon achter. Een beetje John lennon Echt van de foute haardracht ook. Maar goed, dit was de, uh, de andere Nederlandse Soul Sister. Maar die andere was net, dat was even een vlottere Soul Sister. Uh, Dance Revelation en Hold The Line. Houd de leent vast, we gaan door tot tien uur. En na tien uur, goeiemorgen, natuurlijk uh, blijf erbij. Zo is dat? Yep. Er is In Amerika is er een 68-jarige man ontslagen omdat hij bijna 50 jaar geleden een neppe 10-cent-munt had gebruikt om een wasmachine te gebruiken. Huh? De misdaad kwam onlangs aan het licht toen het bedrijf waar de man werkte, huh? Wells Fargo, al haar werknemers aan een achtergrondcheck onderwierp. En de man had toen een 19- was, dus een uit karton gesneden 10-cent. Een centmunt gebruikt. en was er op het trap. En de wet van het bedrijf, waar de man inmiddels al een eeuwigheid werkzaam is, schrijven echter voor dat werknemers die een misdaad begaan het pad moeten ruimen. Dus hij werd eruit geknikkerd en de man beraad zich inmiddels. Uh, over vervolgstappen. Ja, stappen natuurlijk, logisch. Ja, dat is een beetje overdreven. <laughs> ja, dat is... Maar 68 maar... jaar, ik denk, hey, die man mag toch met pensioen, maar in Amerika werkt ze toch wel erg lang. Ja, ja maar... Het is zo slecht het allemaal. Ja, maar daar is het gewoon je eigen keuze. Bouw je pensioen op of niet? Uh, ben je verzekerd of niet? Ja. Nee. Als hij geen pensioen heeft opgebouwd, ja, dan kan hij wel stoppen met werken, maar dan heeft hij geen geld meer was dus er geen pensioen van de staat ook daar een beetje? Volgens mij niet. Nee, volgens mij niet hoor. Nee, nee Of heel weinig. Ik heb eens in een taxi gezeten. In Las Vegas was in 1993 dat ik daar rondriep, uh, rondliep. En er zat echt een chauffeurje naast me. Die was in de zeventig. En je die, moest gewoon, die moest werken. Die als, als moest dus het niet, kregen ze niet voor elkaar. Dus nee. Het, het, is, ja, het, het voordeel is van voor Amerika dat je weinig belasting en alles betaalt. Maar uh, je krijgt er ook niks voor terug. Uh. Nee. Nee, nee. Maar ja, als je ook niks inlegt, dan krijg je ook niks voor terug. Ieder natuurlijk. voor zich. Je mag, kan, je, en je mag wel een wapen dragen. Dat is wel nog steeds... Uh, dan zeggen ja, ze ja, al, ja. Maar drugs zijn verboden. Ja. Dat, uh, ja. Oh, dat is wel echt armoedig hoor. Maar ja. dan zeggen ze ook wel van ja, je moet uh, max, uh, minimaal drie maanden extra geld op je bank hebben voordat je het over, kan overbruggen als je ontslagen wordt. Maar ja, als je gewoon, euh, gewoon ook nooit meer een uitkering krijgt... Dan, dan mag je wel veel meer achter de hand gaan hebben. Hè? Ja. Ja. ja. Ja, dat is zeker waar. Uh, nog meer weten ja, Een man uit, uh, uit Wales... die is helemaal fan van uh, bonen. Gebakken bonen. Oh, ik, wat? Uh, ik vind het wat? niet te eten. Maar... En de man heeft in totaal 17.000 euro... Uh, aan bonen thuis liggen. Uh, de man noemt zichzelf... Captain Beanie from Planet Venus. Oh, yes. <laughs> Er staat ja. ook een foto van hem bij. Nou, dat, dat ziet er niet uit. Nee. Hij heeft een eigen Baked Bean Museum of Excellence ja. opgezet. En uh, ja, dat, op de een of andere manier is het de laatste tijd opeens uh, heel erg populair geworden. En verdient die man er ook nog serieus veel geld aan. Mee, het maar het hij eet dus altijd bonen. Dat nou, zal het daar een muur in het huis zijn. Oh man, ik moet er niet denken. Ja. Mijn vrouw eet sinds kort ook wat meer bonen. Omdat ze die zandloper dieet uh, doet. Ik word er soms even van je mondje goed van. Welk dieet? Zandloper dieet. Ja, er is zo'n Belg die heeft iets bedacht met. Uh... Veldbonen eten. Nou, onder andere veldbonen, maar geen brood. En... Oh ja, dat ding. In uh, ieder geval geen brood. Ja, Stop met brood. Daar, daar hoor ik veel van mijn klanten over klagen. Want ja, ja. En die, die kan kan hebben dan zelf. Ja. Dat zijn dan mannen en ja. die, zitten dan, die willen dan iets eten. Ja. En dan hun halve eh, restaurant, wat vroeger allemaal lekkere dingen waren... dat ja. is nu alleen nog maar een hele saladebar geworden. Ja. Ah, ja. Oh ja. man. Ja. Maar ja, het is, het is een gemis als je geen brood hebt. Maar het is dat leven lang fit principe waarschijnlijk. Hè? Dat je alleen vlees mag eten met groenten ja. of alleen groenten met brood. Nou, ik weet niet precies. Nou, nee, brood helemaal niet. Helemaal brood, nee, brood moet je helemaal mee stoppen. Brood. Ja, daar ben ik, ik dus wel absoluut zoet in. tegen. Ja, ja, tuurlijk, jij werkt bij een bakker. Ja. Het mag wel eens dat ik bijna alleen maar op brood leef. Dus twee uiterste leven bij elkaar. En dat gaat goed, joh. Ja. Dat natuurlijk. gaat hartstikke jij goed. Je heeft nooit elkaar spullen op. Nee. nee, deze plaat hebben we al gehad. Maar we doen even een... Uh, ja, ik, ik moet hem even uh, als, zeg maar, als uh, verzoekje draaien. Gewoon. Zij heeft een nieuwe nieuwsred met een paar nieuwe rukjes. Maar ook wat oude rukjes erop. Ik heb het over Ilse de Lange. What the fuck? Ilse de, Eels de Eels... Lange. Wat? Wat? Wat krijgen we nou voor raar? Het is een leuke Ilse de Lange? Is zo. Ze is enig. Enig? Ja? Nee. Er zijn vandaag hit-singles die heten Blue Bitter Weed.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 Wat oh, is dat nummer? Ja, sorry. Medicatie niet genomen, is dus dan raak ik wel een beetje onrustig. Wat en heren. <laughs> Willensoiet, wat is er leuker? Wat hebben het over? We zijn er al meer leuk. Nou, onder andere Miss die was ook zo leuk. Alleen ik word niet altijd helemaal blij van de muziek die zij maakt. Echt. Uh... Oehoe, oehoe. Ja, begin ook al. En ik dacht, oehoe, oehoe. Ja. Ah, ja, nee, sorry. Ik kan het niet echt leuk vinden. <laughs> Ik word er echt helemaal gek van voor die muziek gewoon van uh, Miss Montreal. Maar goed, dit was uh, een van de singles die te vinden is op het nieuwe album van de heel zijn lange. sweet. Het is de zaterdagmorgen. Fijn dat je het toestel hebt aanstaan. En blijf hangen. Ja, ik heb een berichtje onder het mom. Je verwacht het niet. Oh. Een, uh, een man die uh, had een huis gekocht. En die, uh, die was uit stomme geslagen toen hij het tapijt wegtrok. Ja. Er kwam een heel groot... Uh, Mono, geschilderd monopolybord onder het tapijt vandaan. Een oh, grappig. Een ja, he, zijn Ja, op de vloer van zijn hele huis had hij ja? een monopolybord uh, geschilderd staan. Oh, dus Je kon echt lopend. Uh, je was zelf de pion gewoon. Daar ja, ja, ben jij ja, Kalverstraat. Ik zit op Kalverstraat. Oh, dat is leuk. Ja. Ja, en, echt, en dan staan een, wat, een plank langs de muur dat je daar je drankje op kan zetten. Dat kan je nou, gewoon dat, heel gezellig dat, uh, dat, dat weet ik niet. Nee, maar Want, uh, toen? maar um, ja, de man die, die vond het en die heeft de uh, foto's op een, uh, op een forum neergezet. Ja. En um, ja, hij heeft, uh, hoe heet het, de reacties waren, waren erg leuk. En, ja, uh, leuk. Ja, iedereen heeft zoiets van, trek de rest van de tapijt uit je huis er ook uit. Kijk ja. wat er nog meer tevoorschijn komt. Ja, maar ik denk ook, je kan een café maken. En dat je dan gewoon zegt, met, uh, je bent zelf je pionnetje. En dat je, als je dan gewoon een, een, twee randen maakt. Eentje om je glaasje erop te zetten en andere om oh, okay, te zitten. Okay. En dan kan je gewoon het bord rond. En dan kan je dus gewoon met een hele... Dit, dit, dit, oh man, bedrijf, je oh je uh, even. we schrijven hem op. Bedrijfsuitjes.nl, dit is oh, toch geweldig? Hey, hey, maar, meneer, heeft u daar wel een vergunning voor? Nee, dan gaat het niet door. Ja, maar je mag hey. er wel een spelletje spelen in je eigen niet. Nee, u verdient de geld dan? Ik kan het vergeten. 100 euro per persoon. Inclusief alle dranken. Ja, precies. Uh, tapt u ook uh, bier en zo tijdens het spelletje? Mag niet. Ja, dat doe ik met koffie. Ja, nee. Ja, Mag het is, ook it, niet. It is, lijkt me echt een waanzinnige beleving. Hm, wat is dit nou voor raars? Van tapijten overheen ja, nee, gewoon. Dat, dat je echt zo los Wat ligt hier nou? Ja. Het lijkt wel mooi. Pak een mollybord. nou. wat heb ik dat nou? Helder. Nou, Sommigen uh, hebben, uh, hebben dat ook. Denk ik van wat vind ik nou? nou? In Groenland schijnen ze in de bodem onder de zee. Hebben ze allerlei grondstoffen gevonden, onder andere ook uranium. Oh. En uh, allerlei heftige stoffen die ze flink kunnen verkopen. Want heel veel van dat soort uh, uh, uh, metalen gebruiken ze in computers, iPhones en allemaal. Okay. Van dat soort. Dus dat is vette handel. En uh, de minister van China die heeft gezegd: van ja, ik weet dat het wel wat schade kan toebrengen uh, uh, aan de natuur. Want ja, wat gaan we loshalen en wat lekker we dan en zo. Al die arme visjes. Maar, maar toch. Iedereen die wil het hebben, dus we gaan dat toch verhandelen. Ja hij heeft gelijk. Dus uh, net is een zij trouwens. Oh, zij heeft. Gelijk. Olega, Olega, zegt hij. niet. Olega, nee. Olega. O, okay, okay. Die uh, in, in, ja, in Noorwegen is dus, uh, okay. e e Grappig ja, leuk. Oké. Okay. Er is uh, in Pennsylvania een uh, winkelier en die is de wildplassers bij zijn winkel zo zat. Hij heeft zijn eigen maatregelen genomen. Iedere poging tot wildplassen wordt nu getrakteerd op een gratis douche. De winkeleigenaar plaatst dus een bewakingskamer en een bewegingssensor boven de beruchte plasplaats. En zodra de wildplassen in actie komen worden ze op het beeld getoond... en vervolgens worden ze door een waterkanal beide van de stoep geblazen. Volgens de winkelier is het een effectief systeem. Sinds het systeem in werking is gesteld is het aantal wildplassen drastisch afgenomen. De medewerkers maken zelfs een wedstrijdje van wie de meeste wildplassen kan nat spuiten... En de wildplassers weten niet wat ze overkomt. Ze zijn vaak te dronken om te beseffen wat er is gebeurd. Al dus de eigenaar. Oh, is... Ik zie hier leuke beelden weer voor op YouTube. Nou, dit is gewoon een soort spelletje. Gewoon, ja. Dit ja. is gewoon echt, <laughs> uh, echt leuk, man. Oh, Plasserspesten, ja, man. hè? Uh, ja, precies. Ik zag je laatst nog op internet. Ja. Uh, ja, precies. Wat hebben wij nog meer in petto voor jou? We dachten deze. met deze? Gold War Kids, Miracle Mile. Live niet helemaal waarmaken, maar de single vind ik echt leuk. De laatste single die uitbracht was Miracle Mile. Ja, iedereen smaakt maakt zo. Dat kan volkomen cool natuurlijk. Uh, Toebak leeft. Op... Hey, hou je gezicht dus man! Adia Wat een heer die zegt op de vroegmorgen. En morgen, dat moet zeg? jij zeggen. Dat moet ik zeggen. Ja, <laughs> helemaal gelijk. Uh, het is uh, de zaterdagmorgen. Hier bij Toebak Leef. De lijn is alweer oké okay bevonden voor het programma na tien uur. Uh, Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. De politie van Peking. Moet de machine niet Ja, frie? precies. De politie van Peking heeft zich te woede op de als gehaald van automobilistes, vrouwelijke door ze advies te geven over hoe ze typisch vrouwelijke verkeersplunders kunnen voorkomen. Want uh, ze zeggen, ja, de handrem is bedoeld om de auto op zijn plaats te houden. Veel beginnende vrouwelijke bestuurders rijden weg zonder om eraf te halen. Dit verhoogt de weerstand en zorgt voor een hoger brandstofverbruik. Al dus de teksten die de politie dus via de Chinese variant van Twitter uh, heeft verspreid. En de politie ziet ook gebrek aan richtingsgevoel. Ge vergeet te schakelen. In paniek raken naar een botsen. Ja, duh. En abrupt remmen als veel voorkomende problemen van vrouwen achter het stuur. Yeah. En uh, een van hun conclusies is... in hun eentje kunnen vrouwen niet eens plekken vinden... waar ze meerdere keren zijn geweest. Sommige vrouwen oh. hebben echt heel boos gereageerd op de tips... die gepaard gaan met grappige plaatjes... zoals een knalrode pump op wielen... En hoe is het toch mogelijk, vindt een van die vrouwen... dat de politie op haar officiële account vrouwen zo schaamteloos discrimineert? Want de meeste veiligheidsproblemen zijn veel voorkomend bij beginnende bestuurders... van beide geslachten. Dus waarom dan een punt maken over vrouwen? Ja, nou, ik, ik heb zelf bij een parkeergarage gewerkt. Ja. ja. Uh, uh, in uh. hoofddorp. En het is echt hilarisch hoe, om daar te kijken ah, hoe mensen... Ah, ah. Ja. Die echt, uh, zo, ik heb al een paar keer mee... Ik heb er een jaar gewerkt. Yeah. En echt dat mensen bij de slagboom wilde remmen. En in plaats van hun rem vol hun gas indrukken. Dat waren, dat heb je geturst of het vrouwen of mannen waren? Nee, heb ik niet geturst, maar het waren ook regelmatig mannen. Oh, gelukkig. Oh, okay. nou, het ah. het, het, het aantal mensen die... Uh, vergeten of de handrem of hem in de versnelling te laten staan... Yeah. was vrij groot. Dus uh, heel vaak zag ik opeens een auto achteruit uitrollen. En, uh, <lacht> en dan liep die man terug... al weg en die rennen dan weer terug? Of ja. zo? Nee, nee, nee. Want vaak dan, dan staat die auto en dan begint hij heel rustig te rollen... op het moment dat ze weglopen. En op het moment dat ze weg zijn... Je staat opeens die auto tegen een andere auto aangepakt. Ja, ja, Ja, ik heb echt de mooiste dingen meegemaakt. Oh, leuk. Dat, uh... ja, erg... En wat ik altijd nog het grappigste vond. Je had daar dan zo'n kantoortje. En dan keek je uit op de betaalautomaten. En dan had je drie betaalautomaten. Ja? Eentje voor rolstoelen. één voor pinnen. En één gewoon waar ja? je staand, zeg maar, makkelijk een bij. Een staand apparaat. Dan kwamen er mensen aan. Ja? En die uh, gingen, gingen dan betalen bij die rolstoel. Ja, dan hebben ze meer tijd. Dus ge gebukt gingen ja? ze staan kwam er iemand anders aan, waren er nog twee betaalautomaten vrij... die gingen dan in de achter rij? die anders staan. Ja. ja, dat zijn we gewend, Nederland, om in de rij te gaan staan. Of om te wachten. Of Echt dan wacht. had je zo'n zo scherm, heel groot, rood, buitengebruik. Ja. Dat zagen mensen niet, maar ze zagen wel het knopje, help, wat heel klein is. Ja. En dan drukten ze erop en dan zeiden ze... Ja, ja, hij pakt mijn kaartje niet. Hij doet het niet. <laughs> ja. Het is wel een heel groot bord. Ja, het is wel grappig hoe het werkt. Maar het is wel maar waar. Als er een rij staat, ben je toch altijd geneigd van. Nou, ik ga maar in de rij staan. Dan komt het wel goed. Ja, maar ja. misschien doet die andere het wel niet. Ja, ja. Het is echt heel raar. Ja. Het, is, het is apart hoe de menselijke geest werkt. Straks na nou, dit bericht. Nee, na nou, de volgende muziek hebben we wat Sandvoortse berichten. Het is wat later dan normaal. En uh, daar hebben we ook gesprekken over om dat te veranderen. Maar. Het is best moeilijk om dat te veranderen, namelijk uh, functioneringsgesprekken. Zou het allemaal gaat allemaal wat? Het schort om een beetje op. Heb je hem al gehad of niet? Ja, ik, uh, ik krijg hem volgende week. Oké. Okay, nou. Gaan we kijken of we uh, ja, zo laatst een, kunnen rekenen. Ik ben er hier vanaf volgende week. Uh, ben ik er niet meer? Want ja, ben ben, Je had het uh, toch een beetje poppermaak. Ja, hiha country western, maar dan toch een net een beetje poppier. Ja, fratelli. muziek, de Fratellis. En een nieuwe single. Dan gaan ze het langzaam doorbreken, denk ik. Seven Nights, Seven Days. Ze zijn alweer voorbij. Voor voordat je weet, zitten we hier gewoon weer zeggen. En binnenkort, volgens mij, tien jaar zitten we hier op deze plek uh, elke uh, zaterochtend een radioprogramma te maken. Dat is echt bijna alweer tien jaar, geloof ik. Ja. ja, geweldig. We hebben bijna een feestje, natuurlijk. Dat is bijna een feestje, gewoon. Dat is, uh, ja, hoe, hoe lang zit ik er nu? Uh, is het een jaar? Nog geen jaar, volgens mij, zit jij hier. Of wel. Eh, jij bent ah, op een... vakantie. Jij was twee weken weg. Ja? En toen, uh, toen is hij uh, ingevallen voor jou. Een, uh, een Moeten punt. we eigenlijk toch even. Jij zat even nakijken. Hoor. Want jij bent op je verjaardag op zaterdag hier begonnen. Ja. Dat moet je even terugrekenen. Goed. Red je dat nog voor tien uur? <laughs> uh, maar uh, Mark wilde weten hoe lang hij hier was. Ja, nou, dat... uh, hoe oh, weet dat... ik dat dan op mijn. Nee, dat van jou. Lang. <laughs> hey, jongens, antwoordse berichten. Ja. berichten. Heel goed, roep ons ja. even. Vanavond. Vandaag ja, is het. Heel... Sorry? Vandaag is het de nationale 50PLUS-dag. Ja, oh, ik ben zo blij dat ik al zo ver ja, grap, ben. Ja, Grappig, 50PLUS heeft vandaag ook overlegd wie de leider wordt. Hè. Dat is ja, wel heel toepasselijk dan. Misschien ja. komt dat dan samen. Ja, maar uh, deze ja. dag luidt tevens de neem je niets voor en doe van alles een week in. Een week die volledig in het teken van de jongere ouderen staat. Met leuke acties, aantrekkelijke aanbiedingen en veel, veelal gratis activiteiten en workshops... worden de 50 van Zandvoort en tot verder buiten in de watten gelegd. Iedere dag heeft een apart thema. Je hebt de zindere zon, zinderende zondag. Wordt gevolgd door Mooie Maandag, Doedinsdag, Woeste Woensdag... Retro Donderdag, Fitte Vrijdag en Snelle Zaterdag. Kijk voor het volledige programma even op www.nationale50plusdag.nl. 50 is in cijfers. En er is een helikopterdag op deze Snelle Zaterdag. En uh, je kan ook een uh, goodiebag ophalen vandaag bij uh, de VVV in de... Bakkerstraat, meen ik, is dat. Dat is het zijstraatje van de, van de hal, uh, Kerkstraat. En uh, daar zitten allerlei uh, tips en hoe je alles kan doen. En ik meen, vorig jaar was het zelf ook zo... Van, uh, dat, uh, dat je toen ook uh, allemaal van die gratis bonnen had... dat je hier en daar uh, gratis koffie kon krijgen... patatje kon halen bij uh, het plein en zo. Ik weet niet of dat dit jaar is, dus hou hem er niet aan vast. Nee. Maar ga gewoon even zo'n tas halen en ga eens kijken wat er allemaal is. Oké. Okay. Wat, wat een vreselijk woord. Jongere ouderen. Ja. Dat klinkt toch niet? Nee, dan heet ik liever een oudere jongere. Dat vind ik leuker. Een jongere ouderen. Ja, het, het, het, het, het is ja. verwarrend. Verwarrend. Ja. accepteer ze gewoon dat je wat geen, ouder of, bent. Hebben ze daar geen officiële woorden? Je hebt adolescent en dat soort dingen. Oh ja, maar oh, die, ja. die woorden die net tussenin zitten. Je bent gewoon oud of je bent, je bent jong. En laat er even okay, laat een protocol voor bedenken. Gewoon, na je veertigste woord ben je oud. Klaar. Ik ben een prepensionado. Ja, precies. Maak het Klinkt wel weer dat? mooi. Dat iedereen het eh, zo van hummertje het over. Nou, dat ben ik. <laughs> lekker, lekker onduidelijk. Altijd leuk om te doen. Nog meer. Ja, de ROS Kunstlijn staat wederom in het teken van verbinding: uh, verbinden ja. uh, van kunstenaars, en artiesten en kunstliefhebbers. Uh, en het bedrijfsleven. Niet te vergeten. Nee. Uh, maar dit jaar is er ook nog uh, iets speciaals erin. Het is niet alleen in uh, de. Greiner in Haarlem, nee. maar ook in het uh, in de, de, de, de, de, de Zandvoort Museum. Ja, ja. Oh, okay. precies. En, en er is een, een buslijn uh, opgericht, Echt je goed? Ja, nou, opgericht is een groot woord. Ja, nou, die is speciaal voor de, voor de roze kunstlijn uh, rijdt. Ja, en ik, ik dus, moet uh, zeggen, ik ben, uh, afgelopen donderdag ben ik er geweest... en er is dus een, uh, een tentoonstelling en die is gewoon echt heel bijzonder. En... Uh, je hebt dan boven, je hebt ook een bovenruimte in het museum. En yeah. als je, dan krijg je dan een 3D-bril op. Yeah. En dan hebben ze dus uh, alles, uh, allerlei schilderijen en dingen. Die hebben ze dan met van dat uh, lichtgevend verf gemaakt. En dan doe je die 3D-bril op. En uh, ondertussen ligt ook een hemelbed. Uh, daar mag je op liggen. Oh. Dus dat, geen ja. boete, geen Word, boete deze het, keer. Het wordt al interessant. En uh, ja. dan ga je zo liggen. En dan zie je, ze hebben ook van die uh, uh, soort discobalmen. Dan met gekleurde lichtjes. En als je dan zo ligt, dan is het echt van nou net alsof je gewoon uh, super high bent zonder okay. dat je een echte shot nodig zonder dat je hebt. Ja. helemaal leuk. Well. Ik moet zeggen, ik zag foto's van de, van de kunstwerken die kunstwerken die ja. ja. nou, ze waren bijzonder, maar ze zijn een beetje gay. Wat dacht je? Ja, als het ik, ik is? vind het, ik ja, ja, ik ja, hou ja. er wel van. Ja, wij ja, ja, dachten ook wel dat je gay was een beetje. Uh, <laughs> er een maar het is echt de moeite waard. Gaan even kijken. Ja. En vandaag is het ook nog zo. Uh, om 11 uur heb je een opening door Keizerin Sissy en dat is Willem die doet dat. Dat is uh, een man die is prachtig uh, als Willem? Keizerin verkleed. En uh, Ada ja. de Mol die gaat dus uh, om half twee een dichterskwartet, uh, dat heet Talenten met dubbel A. En uh, die, die uh, hebben een dichterskring en die gaan het gedichten voordragen. Er is een een-actor, Vondel on Tour, weer de dichters. En er is ook een theateract over Zandvoort om vier uur. En uh, je hebt dus, uh, in de Grijne heb je dus ook uh, van alles dan in Haarlem. En uh, morgen heb je dus ook weer dat uh, Blauwe Kom. Dat is ook een of de uh, theater. Die presenteert illusie en werkelijkheid en zo. Dus uh, ga gewoon lekker even kijken. Ja, en dat de koning het opent. Dat is bijzonder. Ja. ja, die is er ook, hè? Ja, die is er Ja, er, er ook. staat ook Theater over Zandvoort door Willem en Alexander en Emilio. Ja, Dat ja. Dus. ja toch ga je dan denken van nou, ah, toch hier? maar even kijken. Even ja. uh, kijk even op uh, de zandvoortnl Want uh, download even de nominatieformulier voor Vrijwilliger van het Jaar. Ja. Denk even na, je erop, die, op, Wilco? Ga erop? Ik wil niet erop komen zelf. Nou, Ik vind het nergens goed voor, want ik zit hier alleen voor mezelf. Ja, het zijn echt mensen die gewoon. Wij hebben op het werk ook heel veel vrijwilligers en die, ja, die, doen het gewoon goed. de hele zorg moet overgaan gedaan worden aan vrijwilligers. Ik vind dat, ik vind dat heel knap. Ik vind het. petje af dus. Kun uh, jij je er ook nou, bijna wel, denk ik. Straks de wordt gewoon ontslagen en dan wordt iedereen in de vrijwilliger vrijwillig. vrijwillig gedaan. En dan krijg je een uitkering en mag je vrijwillig op je plek terugkomen. Dat is een beetje. En verder is het natuurlijk ook uh, 17 november komt Sinterklaas in Zandvoort aan. En gewoon samen met de Pieter. Nik, niks bijzonders. Om 12 uur door het KNRM wordt hij op het strand gezet. Hij eruit. En rond de kwart voor 1 zal hij uh, op de trappen van het raadhuis... Uh, worden ontvangen door burgemeester. En in de middag brengt Sinterklaas het door uh, uh, uh, uh, bij de Korver Sporthal. En er is kaartverkoop voor om daarbij aansluiten. Het kost 2 euro per kind. Bij oh. Bruna. Oké, okay, daar. En bij Pluspunt kan je de kaart halen. Prima. Tot uh, zover de berichten volgende uur is natuurlijk uh, Goedemorgen Zandvoort, programma wat live vanuit de Hoogland komt. En er zitten uh, ook allerlei berichten. Je moet maar eens luisteren. Voor mij uh, het is het best een leuk programma om daar eens naar te luisteren. Ja. Oké, okay, tijd voor de landenkeuze. Ja. En wat is dit nou weer? Ja, het is een jessie singer, hè. Dit is niet echt jessie, maar het is wel leuk. Spreken Lee. The boss is dripping and the fence is fallen down. My pocket needs some money so I can go into town. My My sister doesn't care The car, she needs a motor So I can go anywhere manana, manana, manana. This is enough for me. My mother's always working She's working very hard But every time she looks for me I'm sleeping in the yard My mother thinks I'm lazy And maybe she is right I'll go to work manana My friend, He said he'd pay me double, it was only for a lend But he said a little later that the horse, he was so slow Why he gave the horse my money is something I don't know chili pool, my father said that I should learn to make a chili pot, but then I burned the house down, the chili was too hot. Mañana, mañana, mañana, for me. The window sheet is broken and the rain is coming in, if someone doesn't fix it, I'll be soaking to my skin, but if we wait a day or two, the rain may go away, and we. Ja, ja, ja, leuk dit. Is Peggy Lee. Ik heb er alleen nog van vier van de druk. Maar ja, En ik zag je. met een man hier heel raar aan het dansen. Maar oh, dat was jij, hè? En die met baard. Ja, met die baard. Die met baard. Was met heel de... raar aan het dansen. Nou, het is best wel, als man zei, dan mag je je best wel een beetje laten gaan. Wow. En, uh, dit nodigt echt heel erg uit om, de, om toch even de voetjes van de vloer te, te gooien, zeg maar. Straks uh, nog onder andere uh, Casual Fires. En, uh, waar komt het beentje vandaan trouwens? Harlem. Harlem. oké. Okay. Ja. Uh, dat is even een nieuw beentje. te gaan we even promoten natuurlijk hier. En, uh, maar eerst hebben we nog wat uh, beentjes. En onder andere, ik weet niet of je gisteren namelijk nog uh, Etia Light Night hebt gekeken. Ik was echt verbaasd. Eva Simons is natuurlijk uh, die vrouw met dat hele hoge haar. En dan zei ik dat het is weggeschoren. En uh, nou, ze doet het ontzettend goed in de danswereld. Ze is helemaal gek van huis. En ik zag haar gisteren bij hier weet uh, je nou, uh, die man nou, die presenteert? Uh, Hubert Totan? Ja, ik vind hem steeds leuker worden eigenlijk. Robert heb Piet. Nee, dat kan niet. Maar uh, ik was je nou aan de drugs? Of had ze gedronken? Ik, had, ik zat echt met verbazing naar het te kijken. Wat ben je nou raar aan het doen? En ook uh, Gerrit Joling zat ernaast. En die probeerde nog een beetje aansluiting bij haar te vinden. Maar het was echt een hele rare constructie. En uh, Diep Mali zat er tegenover. Die had zo van, oké. Okay, ja, ja, ja, ja, ja. En dat is allemaal wel. En toen kwam die moeder erbij. En toen dacht ik van, oh nee, ze is toch niet aan het luxe. van die moeder. is net zo raar een beetje. Maar ik vond het een hele raar stukje televisie gisteren. En ze dus van, hmm, ik weet niet wat ik hiermee moet. Maar goed. Het is wel leuk om weer een, een hele Nederlandse zangeres te zien doorbreken. Ja, precies. Ja, ze zijn in Engeland afgelopen donderdag twee vrouwen veroordeeld, want ze waren al eerder op het vliegveld van Manchester. Ja. En dan hadden ze hun bovenkleding uitgetrokken bij de beveiliging. Jawel. En het zijn Kelly en N, twee dames van 51 en 48 jaar. Die gingen er samen met de vriendin naar Malta. Maar tijdens een gesprek met de bewaker Abdullah Mayet ging het mis, want de vrouwen <laughs> Ja, die gingen echt alles uittrekken. Bovenkleding uit, eh, eh, andere topless. Ja? En in de rechtszaal gaf uh, uh, Mrs. Kelly, Kelly Hatfield-Hyde. die gaf toe dat ze een fles wijn gedronken hadden. Maar ze ontkende dat ze dronken was tijdens het incident. En ze schuift dus echt de schuld in de schoenen van de bewaker. Want hij wees naar me, zegt ze. En hij zei: Uit. Waarop ik vroeg: Alleen mijn jasje. Daarop zei hij: Nee, uit, uit, alles uit. Oh. Ja, dus, en, nou ja maar echt, toch uh... krijgt ze 12 maanden voorwaardelijk. En heeft een boete gekregen van 600 euro. En die Hadfield Hyde kreeg dus een boete van 1100 euro. En, en, en die bewaker dan? Ik bedoel, uh, ja. Ja, wat is het echte verhaal, hè? Dat ja. Ja, ja, er zijn toch wel opnames van, of zoiets, Dat liplezen, dat soort uh, dingen, dat ze ding, bewaker kunnen traceren wat hij gedaan heeft. Ja, precies. Ja. Maar ja, ik moet wel zeggen tegenwoordig, je moet ook je schoenen uitdoen en zo. En je riem afdoen. En ja. Ik ja, vind maar, het toch wel genoeg, hoor. Doen we als, als ze echt wat ver, ver, je verdenken van niet... Dan hebben ze van die aparte kamertjes. Ja, dan, mag, dan hoef je niet ter plekke alles uit te doen hoor. Nee, nee, nee. precies. Dat is ook zo. Ja. Maar goed, volgens mij vonden ze het met z'n twee wel heel erg spannend... dat ze een bewaker zijn. Uit! Alles uit! Oh. Ja, dat is wel een fantasietje natuurlijk. Dat is eigenlijk Want wel een Want een vrouw vond. zal ik u even fouilleren. Ja, ze ja, ontkennen het altijd. maar nou, ja. Ze zeggen altijd nee, maar ze bedoelen ja. Dat met vrouw <laughs> Als altijd. Als een vrouw nee zegt, Bedoelen ze ja. <laughs> ja, gewoon ja, ja. harder proberen. Echt, pa. Precies. Ja. Heb jij wel eens op een skateboard gestaan? Ik even. heb het wel eens geprobeerd, ja. We een ik zal wel plekken geweest? laten zien. Sorry. Wel eens in een halfpipe geweest? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, met de kinderwagen. Toen proberen ze half omhoog te duwen met de kinderwagen. Dat is al lang geleden hoor, maar heb dat had uh, ik uh, eens Ik echt. vind het al eng. Als ik, me, ik ben wat met de fiets en met, me, met mijn skateboard uh, oh, in de ja. halfpipe geweest. Ik vind dat al doodeng. Yeah? Maar uh, de, uh, de man Aaron. For yeah. Zo iets dergelijks. A.K.A. Yeah, yeah. Wheels. Yeah. Die, uh, die doet het met een rolstoel. Yeah. Die komt ook echt helemaal, komt die helemaal los. Ja, die, die, die maakt echt uh, salto's ermee. Oh, wat en, gaaf. Uh, staat op zijn handen en alles. En hij uh, is eerder te zien in de Red Bull Nitro Circus. Ja, oh, is echt iets voor Red Bull, ja. Yeah. Die op 3 december in uh, de Ziggo Dome... en op 7 december in de Gelder uh, wordt gehouden. En uh, hij gaf vast een, uh, een voorproefje... Uh, in uh, ja, zo'n indoor skatepark in... Uh, Amsterdam op de DSM-werf. Ja. Ja, en er zijn foto's van. Nou, echt gaaf. Ja, doe gewoon... dit partikel maar even op onze Facebookpagina. Dan kunnen mensen niet. nog even kijken. Dat willen wij gewoon wel eens maar zien. Maar ik vind het altijd zo verrassend. Ik was ooit ook in een circus. En dan waren dus van die mannen. Die is op motoren in, in zo'n stalen bal. Ja, ja, drijf, maar met, met, met z'n drieën of zo. Drie ja. motoren. En die draaien dan rondjes. En dat ze niet botsen. of Dat het allemaal goed gaat. Ik vind het echt... Ik vind het echt uh, heel ja, eng. Echt af en toe ben je verbaasd wat er allemaal mogelijk is gewoon. Nou, uh, even tijd voor het nee, te halen op zijn bentje. Casual ja. fire met I, uh, I don't get it. Versus. It's like getting all warmed up, yet too young to get it done. Just like my mother said, your time is yet to come. I've been working on... Een uh, grote hit, word, dat weet ik niet Casual fire uit Haarlem En I fuck it up, I don't get it is de... hey, Ik snap het niet meer Ik snap er helemaal niks, van. nu Het is de zaterdagmorgen Oh, heerlijk weer, even een stukje te fietsen gewoon Kijk eens even waar je naartoe gaat Oh, kijk, komt hij net voorbij Hé, hey, Jolande, kom eens van die fiets af Ja hoor, ze hier in de studio, rechts van mij En links zegt Marcus We hebben nog allerlei wetenswaardigheden Dit programma duurt tot 10 uur, hè? Dus fijn dat u nu pas inschakelt Geeft niet dat u laat bent Nee, maar, Toch, want we zijn leuk. er nog even voor je. Ja, precies. En ik heb een prachtig artikel hier. Want we hadden het natuurlijk net over die vrouwen die dus bij de douane gepakt waren. Ja. Omdat ze hun bovenlijf ontbloot hadden. Ja. Maar dan blijkt dus gewoon dat in, in Amerika heeft er een vrouw... een schadevergoeding gekregen van New York. Want ze werd gearresteerd wegens het topless over straat lopen. En uh, ze, uh, sinds 2011 werd de fotograaf en toplessmodel minstens tien keer opgepakt. En op gezette tijden loopt ze dus met blote borsten en een getekende snor door de stad... En in mei diende zij dus zelf een aanklacht in tegen de politie. En de zaak is nu geschikt door New York. En volgens de advocaat van de fotografen is dat meer dan terecht. Want New York moest even een lesje krijgen in hoe je met blote borsten om moet gaan. Want sinds 1992 is bij wet vastgelegd dat New Yorkers gewoon met een onbloot bovenlijf over straat kunnen. En er staat niet bij of het voor mannen of vrouwen is. Dus dat geldt dus zowel voor mannen en vrouwen. En zij had dan een snor getekend van nou, ik ben een man. Ja. Maar ja, ondertussen heeft ze wel uh, 90.000 euro op de bankrekening gestort gekregen als schadevergoeding. Sleem zeg. Dus ja, ze dus moeten die anderen, die dus daar uh, op dat uh, Manchester of zo was, het, dat, uh, die, moeten gaan, die moeten ook uh, schadevergoeding krijgen. Ja. Zij werden ten eerste al, zeg gedwongen om uh, een bovenlijf te ontbloten. Ja. En, uh, en uh, in New York mag het ook. Dus dat is, hoe heet het nou, ook, ook weer uh, als het uh, van tevoren al uh, vast ligt. Ja. Dat heeft een speciaal naam in het rechtszaak. Dat is, uh, um... Jurisprudentie. Oh, oh, kijk, dat was jurisprudentie. niet Jurisprudentie, ja, ja. ja. Als het in New York mag, dat is een wereldstad. Mag het in Amsterdam ook. Maar ik moet eerlijk zeggen, dan mag het in Zandvoort ook. Maar ik zit er niet op te wachten eigenlijk... dat ik ja. in de supermarkt ben en een vrouw die pakt langs mij even wat... en dat die borsten dan tegen me aankomen. Dat vind ik eigenlijk niet zo fris. Nee, wat een vreselijk... Maar dat vind ik van een man ook niet fijn trouwens, hoor. Wat een vreselijk idee, zeg. Ja. Iedereen, topless, uh, iedereen met ontbloot bovenlijf rond gaat lopen in het dorp. <coughs> in het restaurant ook. ja. Ja, nou. nee. ja, de, ja de zit er ja er zitten toch wel een beetje Maas in. De... Ja, er zit een Maas in de wet. Uh, Marcus? Sorry? Nee. Ik, uh, ja, hij zit ik helemaal in. De... Nog, ik was nog even helemaal aan het inleven. Oké, wacht hem. Net komt er zo. Uh, het is weer twee weken geleden dat ik uh, mijn, een van mijn eerste uitzendingen liet horen uit 1993. Ja. En, uh, dat klonk toen, ik misschien een klasje van laten horen, dat klonk toen zo. Twee minuten over twaalf, welke uitzending van ZFM en wrijf de slaap uit je oogwand. Bedankt Erik Jozef voor de afgelopen twee uur. Dat was toen best wel snel. En toen zei Marcus, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het dan uh, later klinkt. Bijvoorbeeld, ja. uh, nou, doen we vijf jaar later. Ja. Dus ik heb een programma opgesnoord uh, uit 1996. En dat is misschien wel leuk om daar een stukje van te laten horen. Is dat uh, aardig? Ik zit even kijken, ja. waar heb ik dat hier? spannend.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 Ja, er is een twijfel over mogelijk, we zijn onoverwinnelijk, zeker met het nieuw systeem. Als ik er maar buiten blijf, dat systeem, ik hoef er niet in. 7 minuten over twee. binnen de zaterdagmiddag op weg naar 4 uur. Met de bladbus. Ja, het was vorige week niet helemaal goed gegaan. Ik had rundvlees gegeten en wat van die pilletjes, weet je wel. Ja, toen moest ik een paar dagen tussenuit. Dus vandaar dat ik vrijdag er niet was en zaterdagmiddag. Nou, Jaap heeft het waargenomen. Ik ben hem daar dankbaar voor. Het is goed gegaan, ik heb het even gecheckt bij René. Dus uh, wat zegt u? Het is goed gegaan, alleen even een oud nieuws in de nieuws hebben we het op elkaar gehad. Oh ja, nou als het het enig is, is, ben ik hartstikke tevreden. Vlaggetje stand, van heel. We de vlaggetje staan, we hebben de projectie. Geniaal ja. gewoon. We moesten dit elkaar afvallen, ze maar ze mogen wij mij nog wel even die plaatjes maken. Zullen even kijken waar hij hier vanmiddag in de Europeak nou komt te staan? Hij stond vorige week op nummer 18. Dat is snel gegaan, dus hij zou best wel binnen de top 10 kunnen komen eigenlijk. Howard Jones. Oké, okay, zover 996. Een ja. stapel was er toen nog. Je, je zei op een gegeven moment dat je. Nee? Um, ja. Dat je verkouden was of zo, dat was ziek toch? Ja, ik was ziek ja, toen. Ja, ja, dat je stem dat klinkt zo wel anders. Ja, maf is dat hè? Ja, ik, ik had echt het idee van. Nou, ah, dit is een grapje. Nee, dit is, dit is echt uh, is een grapje als die uh, Wilde Toepak wel. in 1996, toen had ik nog wel een uh, piratennaam en had ja, ik kon ja, opgepakt worden toen. Ja, nee, is je wel gek. Hè? Je was wel een stuk langzamer dan vorig jaar. Ja, wel. Dan, ja. want uit welk jaar was dit? Dit was 96. 96. Dat is 18 jaar geleden. Bijna. Ja. ja, dus nou goed, zover voor 1996 en over een tijdje doe ik wel weer eens een ander stukje Ja, dan heb je eigenlijk ook uh, de eerste uitzending waar ik het meedeed Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat uh, Dat is ook wel weer grappig, dat heb ik volgens mij nog wel erg maar Dat, ik heb, dat uh, toen vond ik hartstikke eng, dat was op mijn verjaardag Het was ergens in, uh, volgens mij in 2002 of zo, nee 2004 denk ik 2004 Ja, kind was net geboren, je jongste Dat ja, klopt, ja, klopt Tijm En die was is nu? Geboren. Die is uh, nu negen Nou, dat is negen jaar geleden Goed. Nou, nou het ik, jaar, uh, tien ik, jaar op mijn verjaardag, zijn we, ben ik bij CFM. Ik heb uh, een opdracht voor volgende week. Dat ga ah. ik even, <lacht> <lacht> even regelen, regel joh. Rustig aan. Ja, weer alle tijd. Nieuwste day van Kings of Leon. Het is weer veel van hetzelfde. We zitten hier, wat juweeltjes tussen. En dit is er eentje van de vorige single. Wait for me, is een nieuw. Dit is super soaky.